Dit is Radio 1. Het is acht uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama heeft op de tweede dag van het staatsbezoek... van de Chinese president Hu opnieuw de mensenrechten aan de orde gesteld. Op een gezamenlijke persconferentie zei Obama... dat hij met Hu heeft afgesproken te blijven praten over dit onderwerp. Obama zei dat hij de president ook heeft gevraagd... de dialoog met de Dalai Lama en de Tibetanen voor te zetten... Hoe zei op zijn beurt dat China en de VS op allerlei gebieden moeten blijven samenwerken. Dat moet volgens hem gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid. Tijdens het staatsbezoek zijn handelsovereenkomsten tussen de landen gesloten ter waarde van 45 miljard dollar. Zo bestelt China 200 vliegtuigen bij Boeing. Hoe zei dat Obama en hij in de toekomst veel contact met elkaar zullen houden. De Tweede Kamer waardeert de reactie van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten op de kwestie Brandon. Uit een tv-programma van de EO bleek dat in een instelling in Ermelo... de 18-jarige verstandelijk gehandicapte Brandon... al drie jaar dagelijks aan de muur wordt geketend. Ook komt hij nauwelijks buiten. Volgens Veldhuizen voldoet zijn behandeling aan de criteria... maar daar wil ze zich niet bij neerleggen. Vrijheidsbeneming is een van de ergste dingen... die je iemand in een zorginstelling kunt aandoen, zei ze. De minister schat dat zo'n 40 mensen... in vergelijkbare omstandigheden verkeren. Veldhuizen zoekt naar een betere oplossing voor dit soort gevallen. In de Amerikaanse staat Florida hebben inbrekers de asresten... van een gecremeerde man en twee overleden Dense dogs opgesnoven. Ze zagen de asresten aan voor cocaïne. De vijf mannen maakten vorige maand elektronica, juwelen en urnen buit. Toen ze erachter kwamen dat er geen drugs bij zaten... hebben ze de urnen in een vijver gegooid. De vijf legden een bekentenis af... nadat ze waren opgepakt voor een andere inbraak in Florida. Het weer, de buien trekken weg naar het zuiden. Vannacht landinwaarts, kans op gladheid door bevriezing. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, Langs de Lijn. Twee wedstrijden om kwart voor 7 begonnen. Straks om kwart voor 9 AZ, NEC en Ajax. Feyenoord nu nog bezig bijvoorbeeld FC Twente tegen Herakles. Richard van der Maden. Twente maakt er een feestje vanavond van het is 4-0 geworden. De derde goal van Mark Janko, pas weer de keeper van Heracles uit zijn goal. Timed volledig verkeerd. Janko is hem, vrij, is hem voorbij en schiet de bal in het lege doel. 4-0 dus in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. En dan VVV tegen FC Utrecht. gelijk maken werd trouwens gemaakt door Leemans, was we net even ontschoten. Frank Wielaert. Uh, daar zijn we dikke uur aan het voetballen. Het is 1-1 en Utrecht staat met een man meer op het veld. Maar heeft na de pauze eigenlijk geen één serieuze kans meer gecreëerd. Een paar halve mogelijkheden voor uh, de moesje, Maar die kwam eigenlijk nooit bij de bal. De beste mogelijkheid was misschien zojuist nog wel voor Foujicevic van VVV. Op een uitbraakje. Maar zijn schot miste iedere overtuiging. We were the best Slow and hard We like to taste revenge, yeah But we can't waste a shot We want to see Both World van Robert Palmer van deze wereld en die andere wereld. Want hij overleed op, uh, in september 2003 aan een en Nu gaan we ook in Zwitserland. We gaan naar uh, het voetballen terug. De wedstrijd die er, die er toch nog wel spannend uitziet op papier. Maar is dat het ook? VVV FC Utrecht, Frank Wilaard. Zolang Utrecht deze wedstrijd uh, niet in een voordeel weet uh, te keren... is het nog spannend. Ja, 1-1. Na 65 minuten voetballen uh, kun je dan van spannend spreken. Ook al staat VVV met zijn tienen, Maar Utrecht heeft na de pauze pas één kansje gecreëerd. De moeje op aangeven van Lenski. Kreeg hij zijn uh, linkerbeen tegenaan... maar kon onvoldoende richting geven aan de bal... om Bejoa in de problemen te brengen. Wel weer uh, Utrechts balbezit. Uh, nu... Uh, voor Silberbouwers, dat volgens mij schouderduw krijgt. Hij, hij gaat heel snel uh, liggen. Het was inderdaad uh, Silberbouwer. Maar dat was wel heel erg gemakkelijk liggen. En dus kan VVV rustig uitverdedigen. Rustig met aanhalingstekens. Want uh, Boymans wordt onmiddellijk onder druk gezet door Wuitens. Nog op zijn eigen helft. Wordt daarbij ondersteboven gelopen. En uh, krijgt de vrije trap mee. En tegelijkertijd moet Haverkort even aan Silberbouwer uitleggen. Dat een schouderduw nog nooit een penalty waard is geweest. En dat ook vanavond in uh, Venlo uh, niet is. Althans, volgens de regels is het dat nog nooit waard geweest. Want er zal ongetwijfeld wel eens een scheidsrechter ingestonken zijn. En uh, vanavond is dat bij Havenkort nog niet het geval. Bij VVV in, de, in het elftal gekomen, trouwens, Quinn Kruijsen, een jongen van 20 jaar. En dan kan iedereen bij de radio ongeveer denken, behalve zijn familie, wie is dat in vredesnaam? Hij maakt vanavond zijn, namelijk zijn competitiedebuut en dat vind ik wel opvallende keuze. Van Wil Boessen, de nieuwe hoofdtrainer bij VVV. Want hij heeft bijvoorbeeld nog nieuwkomer Robert Cullen. Ook een middenvelder op de bank zitten. Moet je even opletten voordat Toot daar misschien een bal op zijn hoofd krijgt. Maar die bal gaat hoog over hem heen en dus over de zijlijn. En kan Utrecht gaan gooien. Maar Robert Cullen bijvoorbeeld zit nog op de bank. En Funzo Ojo, de huurling van PSV, zit ook nog op de bank. Die hebben toch wel wat meer ervaring. En... Uh... Toch opvallend dan dat je zo'n jongen uit de eigen jeugd uh, de voorkeur geeft om als eerste te laten invallen op het middenveld. Utrecht uh, met uh, de bal bij uh, Duplan. De plan even terug naar Cornelisse. Cornelissen. Silberbauer, nu geen tegenstander in de buurt. Dus is er ook geen schouderduw mogelijk. Zou ik maar een goede paas geven. Dat doet hij richting Lenski aan de linkerkant. Die gaat Moesel uh, voor, voorbij. En uh, dan wordt de bal over de goal gekopt van uh, Bejois. En wordt er een overtreding gegeven tegen de Mouge. En uh, zo tegen als uh, publiek was ten opzichte van Haverkort voor de pauze. Zo voor zijn ze nu. Want het is al de tweede beslissing die Utrecht probeert. Heel voorzichtig probeert aan te vechten bij uh, Haverkort. Maar die heeft dus de overtreding gezien. Gek genoeg legt Bejoard de bal wel op de rand van zijn doelgebied. Alsof het een achterbal is. Terwijl het toch echt een vrije trap gefloten is. Maar ja, de hoogte uh, waar de bal moet liggen is ongeveer hetzelfde. Dus dat maakt niet zo gek veel uit. Hoe dan ook, vrije trap voor VVV. Bejois gaat hem nemen. In de richting natuurlijk van Boymans. Want voorin heb je daar nou helemaal niet zo gek veel anders. Het is Fujisevic die daar dan wat achter kruipt. Probeert in balbezit te komen. Twee tegenstanders krijgt. Haverkort zegt dat is er één te veel. Dat klopt. En dus een vrije trap voor FC Utrecht. Dat vervolgens gaat wisselen. Daar komt Evert Brouwers erin. En Dries Mertens gaat er dan af. De man die wat moet gaan creëren. Die. Kan niet meer verder. Die uh, gaat uh, naar de kant. En daarvoor komt dus Brouwers erin. En dan ben ik benieuwd wat uh, Utrecht nog kan in aanvallend opzicht. Want tot nu toe was het ook al redelijk fantasieloos. Een, uh, een in deze. In, ja, inderdaad. Ja. Als, je, als je inderdaad zegt, van, jij vroeg nog helemaal aan het begin. Zijn ze fris, die mannen van Utrecht? Ja. Nou, dan hoop je toch op zijn minst dat Mertens fris is. Ja. En uh, tot nu toe voor de, voor de winterstop hield je het ook meestal maar ongeveer een uur vol. En ook nu wordt het door Ton de Chartinier gewoon weer naar iets meer dan een uur uh, gewisseld. Houdt het misschien tien minuutjes langer. Dat is het wel zo'n beetje. En uh, ja, inderdaad uh, opmerkelijk. Zeker omdat je wat moet gaan creëren. En dat Utrecht uh, maar niet wil lukken. Ook niet Mer Mer Mer Mertens dus. Maar hij had wel als enige nog een beetje dreiging. Nu Duplan aan de rechterkant. Die moet dat toch ook kunnen. Heel weinig nog in het spel gezien. Assare geeft de bal per ongeluk aan de moerje. Die laat hem dan liggen daar uh, voor Brouwers. Maar Brouwers had dat even niet in de gaten. En dus uh, wil VVV uitverdedigen. Maar ze komen niet verder dan halverwege hun eigen helft. Dan wordt de bal weer opgevangen. En gaat uh, Utrecht weer in de aanval. Via opnieuw Assara. Ook nog weinig gezien in dit duel. Die moet toch ook meer kunnen. En ook zijn bal komt dan uiteindelijk niet aan. Wordt opgevangen door Bejois achterin. En zo blijft VVV toch gemakkelijk overeind. Met tien man gaat het allemaal nog prima. Ik denk dat Wilboese tekent voor een puntje vanavond in de koel tegen Utrecht. En dat staat nu ook op het bord. 1-1. En dan tegen Heracles. Het is de eerste Oostenrijkse hat in de eredivisie sinds Kurt Wessel, zeg ik even. Op 21 september 1980, weet je nog, Richard. Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat heb je mooi en snel uitgerekend trouwens. En diezelfde Janko, die prikt er nu nog eentje bij. En zo wordt het echt een feestje hier vanavond in de Grolsvesten. Weer een goal van Mark Janko. En het is 5-0 inmiddels geworden voor FC Twente. En Janko klimt flink op de topscorerslijst. Staat inmiddels op 12 goals. En het arme, arme Herakles dat gewoon blijft voetballen met drie spitsen. Met een mannetje erachter. Dat probeert om nog een treffer te maken in deze wedstrijd. Wordt werkelijk afgeslacht. Door een superieur FC Twente vanavond. Herakles is gewoon een speelbal geworden van de landskampioen. En kan absoluut geen potten breken in deze wedstrijd. Vier doelpunten van Mark Janko. Die een uitstekende indruk achterlaat. ...erg scherp is bij alle duels uh, eigenlijk als winnaar tevoorschijn. Komt nu een leuke aanval van Heracles, dat er kan een goal worden. Maar de bal spat pad uiteen op de lat. Invaller Rentla twee minuten geleden in het veld gekomen voor Overtoom... ...die we ook niet gezien hebben vanavond. Dat was zowaar de beste kans van Heracles in dit duel. bal wordt nog van richting veranderd, komt op de lat terecht. Maar dus geen goal voor Heracles. We zitten in de 71ste minuut. FC Twente leidt met 5-0 tegen Heracles Almelo eerder dit seizoen in Almelo. Weer werd het 0-0. Maar goed, ik heb het al een keer gezegd. Heracles uit en thuis is een verschil van dag en nacht. En Twente begint dus uitstekend aan de tweede seizoenshelft. Heeft inmiddels ook een invaller ingebracht. Emir Bayrami. Maandenlang ja, of uh, maanden lang geblesseerd geweest aan zijn enkel. De Zweedse aanvaller. En hij is in het veld gekomen om nog wat speelminuten te maken. 5-0 dus voor FC Twente tegen Heracles.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 Golden Days, iets voorbij, kwart over acht. En dan is langs de lijn met zometeen vanaf kwart voor negen. Natuurlijk nog AZ tegen NSC en Ajax Feyenoord. Sparta heeft de selectie versterkt met de Spanjaard Carlos Delgado... 20 20-jarige verdediger, komt op huurbasis over van Almeria. Delgado trainde twee jaar geleden al enkele maanden mee bij Sparta... maar werd toen uh, nog niet vastgelegd vanwege de opleidingsvergoeding... die de Rotterdammers dan moesten betalen. De Spanjaard maakte tijdens het trainingskamp in Billek een goede indruk op trainer Jan Eversen. Sparta, zeg ik Strootman, zeg ik FC Utrecht, zeg ik 1-1 tegen VVV. Ja, zeg, zeg ik, had hij 2-1 moeten maken, want die kans heeft hij wel gehad. Paas van Wuitens alleen. Uh, hij deed alles goed. Zijn uh, diepgang was goed, zijn aanname was goed. Zijn hele korte dribbeltje was ook prima. Maar toen moest hij de bal binnenschuiven in een verre hoek. En daar schoof hij hem voorbij. En dus ging de bal over de achterlijn. De poging van Strootman met nog een kwartier op de klok. Dus nog altijd 1-1. En Utrecht nog altijd in de aanvallen. De verbazing over de wissel van uh, Mertens. Nou, dan, waarschijnlijk is hij dan toch niet fit genoeg om de wedstrijd uit te maken. Maar hij wordt ook nog gewoon vervangen door een de die Brouwers. En die had ook nog een aardig schot in huis. Sterker nog, had wel een goed schot in huis. Maar daar stond ook een prima redding van Bejois. En daardoor staat het ook nog steeds 1-1. Dus Utrecht begint heel langzaam wel te beseffen dat ze Bejois wat meer onder vuur zullen moeten nemen. Om nog uh, deze drie punten uit het, veld, uh, uit het veld mee te nemen. Maar uh, uh, ja, vooralsnog VVV niet meer in de problemen gekomen sinds die rode kaart vlak voor de pauze van, uh, van Fleuren. En nu ook Bejois die alle tijd neemt om een vrije trap in zijn eigen strafschopgebied te nemen. Natuurlijk die bal richting Boymans te jagen. Die gaat dat kopduel niet winnen, maar dat zou niet zo gek veel uitmaken. Als je dan, zoals het dan zo fraai heet, de tweede bal. Dus de bal die van het hoofd van de verdediger afvalt kan pakken. Dat lukt niet, dat lukt Utrecht. En dus Brouwers nu met een actie. Hij komt vanaf de linkerkant goed naar binnen toe. Alleen kan hij niet in balbezit blijven. Zilberbouwer vangt op, lost het probleem van Brouwers op. En daarmee kan Utrecht gewoon op de helft van VVV in balbezit blijven. Hij is even kort een tweetje aangegaan. Nu een steekballetje in de richting van de Moesje. Die is wat later, wat paniekerig daar achterin weggewerkt uiteindelijk uh, door toot En uh, dan is het ook nog, denk ik, buitenspel gegeven vermoed ik. En wordt er ook nog daarna onmiddellijk gewisseld. Even kijken wie er dan in gaat komen. Attila Yildirim. Nog zo'n debutant bij uh, uh, FC Utrecht. En zo kom je in de winterstop blijkbaar als trainers tot diverse nieuwe inzichten. En laat je alles wat enigszins Eredivisie ervaring heeft gewoon lekker op de bank zitten. En doe je gewoon uh, een aantal wissels waarvan we dus nu al uh, drie debutanten in het veld hebben gezien. Deze Hildirim vervangt uh, Assara. Assara in middenvelder. Hildrim komt uit de jeugdopleiding van Ajax. is 20 jaar en staat te boek als aanvaller. Een middenvelder eraf, een aanvaller eruit. Als je met een man meer op het veld staat. Je hebt nog een kwartier, een kwartier te voetballen. En het is 1-1. Is dat allemaal wel heel erg logisch? Maar ja, het zijn allemaal wel jonkies en onervaren jonkies. Dus het is uh, maar afwachten waar dat toe gaat leiden. Het zal allemaal wat opportunistischer worden van Utrecht. Langzaam maar zeker. Mag je verwachten. Wuitens in balbezit. Na een vrije trap. Met de bal en al. Middellijn oversteken. Zoeken naar de vrije man. Waar die te vinden. Want alle vrije mannen lopen ineens weg. Zo weer terug. De dekking in. Jilderim is dat. In eerste instantie. Hij krijgt wel de bal. Zegt de rechter. Ik heb hem echt niet aangeraakt, meneer Haverkort. Maar Haverkort zegt ingooi Utrecht. En dus uh, wordt die bal gegooid door uh, Strootman. Strootman even in de combinatie met Lenski. Dan de voorzet van Strootman. De Moeze Zo. Hij krijgt die bal vol op zijn voorhoofd. Precies zoals het hoort. Alleen komt hij de bal vijf meter naast. Dat is weer een beetje jammer. Maar wel weer een mogelijkheid. Een goede paas van uh, Strootman voor Utrecht. In ieder geval iets wat lijkt op dreiging van de Utrechters uh, in de koel. Cool. Want uh, VVV, ja, dat lijkt zich wel te hebben neergelegd bij het feit dat ze nog maar amper op de helft van de tegenstander zullen komen. En als ze dat doen, zal dat 1 tegen 1 zijn. En moet Boymans het maar uitzoeken met de hooghoud. nog een klein beetje hulp van uh, bijvoorbeeld Tjula. Nu je een bal bezit. Tjula op Fijusevic. Min of meer per ongeluk. Fijusevic heeft dan wel een aardig idee, maar is Boymans snel genoeg? Antwoord nee. Kan de bal niet binnenhouden, dus kan Utrecht gaan uh, gooien. En Wuitens weer uh, in balbezit komen. Wuitens met uh, de bal aan de voet. Weer zoeken naar die vrije man. En op het moment dat hij wil spelen. Je ziet het. Jildrim duikt achter zijn uh, verdediger. Die denkt even niet naar mij. Dankjewel. En uh, dan moet Wuitens de breedte in. In de richting van uh, ja, Forstermans en Lenski. Lenski aan de linkerkant. Strootman inspelen. Strootman met veel ruimte weer. Opvallend veel ruimte. Bal richting de tweede paal. Daar ver voorbij. De moesje moet dan terugleggen. Maar op wie dan uiteindelijk? Wat paniekerig achterin. Uh, weggewerkt bij uh, VVV. Half-half weggewerkt zou je beter kunnen zeggen. Bal over de zijlijn en dan mag VVV gaan gooien tot opluchting van heel veel mensen in de koel. Er zijn er maar een paar uit Utrecht meegekomen. Ik denk nou een mannetje of uh, 30, 40, nou ja maximaal 50. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Nog 10 minuten op de klok in de koel en VVV houdt stand vooralsnog tegen Utrecht 1-1. You keep him in Tom Jones en If He Should Ever Leave You. Het is vijf voor half negen. De slotfase van twee wedstrijden die om kwart voor zeven zijn begonnen. Het is nog spannend bij VVV tegen Utrecht. Want bij VVV spelen ze met z'n tienen. Maar red Utrecht het nog om de drie punten binnen te halen. Frank. Ze hebben er nog zeven minuten voor en een vrije trap nu. Dus dat zou een klein beetje kunnen helpen voor Utrecht. Maar de specialist op dat vlak, Mertens, is al een tijdje naar de kant. Dus wie gaat het nu doen? Dat is een beetje de vraag. De discussie loopt nog en de, de muur moet ook nog op afstand gezet worden. Ik denk dat de bal op een metertje of nou, 25 ligt ongeveer. Strootman is de man die de bal gaat neerleggen. Dus dan is de kans groot dat hij ook uiteindelijk de bal gaat nemen. Silberbauer staat er nog bij als een soort van bliksemafleider. Maar uh, dit moet toch wel de mogelijkheid voor Utrecht zijn zo'n beetje na de pauze. Er zijn wel wat kansen geweest, maar uh, het allemaal erg overtuigend na de pauze is het niet zo. Strootman die schiet de bal een flink eind over. En dan is deze mogelijkheid ook weer weg. En uh, kunnen we stellen dat de VVV het wel lastiger zal gaan krijgen in de slotfase. Want uh, Utrecht heeft wel wat aanvallers in het spel gebracht. Dus vier verdedigers heeft uh, VVV staan. Eigenlijk 3,5. Want uh, de verdediger die uiteindelijk op de linker uh, back staat kruisen. Dat is eigenlijk een middenvelder. Maar goed, uh, die moeten de vierde aanvallen. Dat is Duplan uh, tegen gaan houden. En Utrecht speelt een beetje met twee middenvelders. Tenzij ze in balbezit zijn. Dan spelen ze ineens met maar twee uh, verdedigers. Dus ze spelen zo aanvallend als ze kunnen. Maar ze komen toch tot verrassend weinig mogelijkheden. En die vrije trap van Strootman was er dus één. Nu gooit hij in in de richting van Lenski. Hup, pompen maar die bal. In de, ik wou zeggen in de richting van de Mouge. Maar dat was absoluut niet het geval. Die bal zelt uiteindelijk in de richting van Duplan. Die had wat aardig in gedachten wel richting de Mouge. Alleen ging dat ook niet echt helemaal goed. En dus is nu de bal in de buurt van Bejois. Bejois, oeh, slechte uittrap. Hoog vooral en erg naar de zijkant vooral. Maar de bal blijft nog wel binnen. moet. Daar Chula de bal uiteindelijk binnen tussen drie Utrechters in moet hij hem dan ook nog zorgen dat hij in Venlo's bezit blijft en dat gaat ook nog goed. Weliswaar gaat de bal over de zijlijn, maar dan mag Timmy Cela gooien. Die is van VVV, dus dat is allemaal keurig uh, geregeld. En dan moet Boymans bereikt worden. Die wijst nog naar zijn hoofd daar ongeveer. Daar gaat hij dan uiteindelijk uh, wel overheen richting Chula. Chula krijgt de vrije trap mee omdat de overtreding wordt gemaakt door Vuitens en dan krijgt VVV zowaar weer eens een mogelijkheidje op de helft van de tegenstander. Zo vaak zijn ze daar nog niet geweest. Verbeek. Ook al ingevallen uh, vanavond is uh, de man die de vrije trap zal gaan nemen. Hoeveel mensen durft VVV mee naar voren uh, te sturen? Niet zo gek veel, dat kunnen we wel zien. Bijvoorbeeld Toot blijft, allemaal, blijft uh, staan. Leemans is wel mee, die heeft uh, uit zo'n soort situatie... Bijvoorbeeld de 1-1 gemaakt. Dus die zou daar nog wel eens waardevol kunnen zijn. De bal van Verbeek wordt weggewerkt in eerste instantie. Nu legt Verbeek breed op uh, toot. En dan kan Verbeek doorlopen richting de achterlijn. Als hij hem weer terugkrijgt, krijgt hij hem op tijd voor. Nee, hij wordt uiteindelijk tegengehouden door Wuitens. En dan raakt hij met zijn hand, gaat die bal over de achterlijn. En heeft Vorm de uittrap al genomen. Utrecht krijgt ineens haast. En je zou bijna zeggen dat zou tijd worden. Duplan op de eigen helft nog. Draait weg bij zijn tegenstander. En uh, bereikt uiteindelijk Silberbouwer. Silberbouwer tussen drie VVV spelers in. Eentje maakt de overtreding. Vrije trap snel genomen. Weer Duplan aan de rechterkant van het veld. Met uh, de voorzet richting de tweede paal. Over de moesje heen. Ook voorbij Brouwers die daar wat glijdend probeert. Nog in de buurt van de bal te komen. Houdt hij hem binnen. Dat lukt wel bij de zijlijn. Maar niet bij de achterlijn. En dus kan Bejois. De uittrap gaan nemen. Die zal verrassend veel minder haast hebben dan zijn tegenstever aan de andere kant. Bejoa legt de bal op zijn gemakje over de, op de doellijn. En tegelijkertijd kunnen wij zien dat Van Dijk met uitgestreken gezicht op de tribune toekijkt. Hoe dit VVV het eraf brengt onder zijn voormalige assistent Wil Boessen. En uh, tot nu toe zou je kunnen zeggen, is het resultaat in ieder geval redelijk bevredigend. Als je ruim een helft met uh, tien man moet spelen, is 1-1 tegen Utrecht thuis niet zo heel erg uh, slecht tot nu toe. Haverkort geeft een ingooi aan uh, Utrecht en uh, die wordt uiteindelijk weer naar achteren gegooid. Utrecht zal het blijven proberen, maar blijft het vooral in de voetballende oplossingen zoeken. Opvallend, want tot nu toe lukt het voetballen nog niet zo heel erg goed met Utrecht in de koel. Cool. Het is 1-1. Twente en vier goals, Janko. Heeft hij zijn uh, publiekswissel al gehad, Richard? Ja, hoor. Hij zit uh, rustig in de dugout te genieten van deze mooie avond, de mooiste avond denk ik in de carrière van uh, Janko bij FC Twente. Vier goals, 5-0 is de voorsprong voor uh, FC Twente tegen Heracles. Het was een richtingsverkeer eigenlijk de hele wedstrijd en Preudom, de coach van Twente, heeft de tweede helft gebruikt om wat uh, nieuwe jongens in het veld te sturen. Bayrami heb ik al genoemd, dus weet die uh, weer wat minuten mag uh, maken op de weg terug. Dus Arnold Brugging, het kind van van FC Twente, dat weer terugkeren op het oude nest, staat ook in het veld. En Steven Berghuis uit de eigen opleiding is ook in het veld gekomen bij de landskampioen. Heracles heeft nog wel wat kansen gehad in de laatste 10 minuten van dit duel. Maar Mikhailov stond steeds op de goede plek, de keeper van Twente. En, uh... Ja, heel veel stelden het ook allemaal niet voor wat Heracles in aanvallend opzicht probeerde in de tweede helft. Peter Bos is wel gewoon met drie spitsen blijven spelen. Ook met een mannetje daarachter waardoor de ruimtes op het veld nog steeds heel groot zijn. Maar het was een leuke, makkelijke avond voor FC Twente. Dat gebouwd heeft aan een goed doelsaldo. Dat gebouwd heeft aan zelfvertrouwen. En deze wedstrijd ongetwijfeld gaat winnen met de cijfers 5 tegen 0. Want veel extra tijd zal Paul van Boekel er niet bij gaan trekken denk ik. 5-0 dus. De cijfers hier in de Grolsvesten Twente Herakles. Radio 1, het NOS-journaal. Precies half negen, Juli Subinitsky. In Wormer in Noord-Holland is een grote brand uitgebroken in een cacaofabriek. Het is niet bekend of er mensen in de fabriek aan het werk waren toen de brand uitbrak. Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt. In 2003 was er brand in het distributiecentrum van de cacaofabriek. Toen moesten ruim duizend mensen hun huis uit. President Obama en de Chinese president Hu... hebben afgesproken te blijven praten over mensenrechten. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Tijdens het staatsbezoek van Hu zijn handelsovereenkomsten gesloten... ter waarde van 45 miljard dollar. Zo koopt China 200 vliegtuigen van Boeing. De situatie van de gekapselde tanker op de Rijn in Duitsland is stabiel. Vanmiddag is er bij wijze van proef een klein vrachtschip langs gevaren... en daardoor is de tanker niet verder weggezakt... Morgen zullen weer een paar schepen passeren. Al dagen zorgde halfgezonken tanker met zwavelzuur... voor een file tussen Koblenz en Wiesbaden. En in de Amerikaanse staat Florida... hebben inbrekers de asresten van een gecremeerde man... en twee overleden honden opgesnoven. Ze zagen de asresten aan voor cocaïne. De vijf mannen maakten de urnen vorige maand buiten bij een inbraak. Ze gooiden ze in een vijver toen ze erachter kwamen... dat er geen drugs in zaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ja. Sorry, ik kon een klein lachje niet uh, onderdrukken, he, Juri. VVV tegen Utrecht. Die invallers, Frank? Ja, die doen het opgemaar. Ja. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Aanval opgezet door Strootman. Hij bereikt de moes aan de rechterkant. Die is zo wijs niet te schieten, maar Hilderim in het centrum vrij te zien staan. En de familie Hilderim kan vandaag feest vieren, want hij maakt niet alleen zijn debuut, deze Attila Hilderim. Hij maakt ook nog eens zijn eerste officiële doelpunt voor FC Utrecht. Dat nu met 2-1 leidt en dus deze wedstrijd gaat winnen. En daar zal niet alleen opgelucht over worden adem gehaald in Utrecht. Maar toch ook bijvoorbeeld in Tilburg bij Willem II dat ziet dat uh, VVV in ieder geval nog binnen schootsafstand blijft met nog maar zes punten uh, voorsprong. En uh, daar zou nog wel het een en ander te halen kunnen zijn voor Willem II. Want uh, dit VVV heeft bepaald geen indruk gemaakt. Moet je wel zo eerlijk zijn dat ze heel lang met z'n tien hebben gestaan. Maar ook toen ze met z'n elven waren namen ze bijzonder weinig initiatief in hun uh, eigen stadion. En Utrecht wint hier volkomen verdiend zonder echt goed te voetballen. Maar wel volkomen verdiend en mooi natuurlijk voor zo'n jonge jongen als Jildrim. 20 jaar, ex-Ajax, daar komt hij uit de jeugdopleiding. Heeft nog even bij Haarlem gezeten en in de uh, tweede bij FC Utrecht dus. En hij maakt hier vandaag vlak voor tijd de winnende voor FC Utrecht. Zoveel weten we wel haast zeker of er moeten nu nog hele gekke dingen gaan gebeuren. En dat probeert VVV wel voor elkaar te krijgen. In die uh, slotfase, daar waar uh, VVV nog een vrije trap krijgt, uh, kruisen probeert die bal. Uh, nee, het is Power die probeert hem snel te nemen. Dan wordt die bal aangenomen. Dat is wel aardig op de borst daar door Chula. Of is dat? Uh, ja, volgens mij was dat Chula die de bal daar nam. Maar dat deed hij na een overtreding. En dus uh, kan Utrecht de vrije trap gaan nemen. En zo gek uh, zal het zijn dat vorm een, een paar minuten geleden nog enorme haast had met dit soort momenten. En nu denkt hij, nou, hij bal kan nog een half metertje naar voren. En als het echt nodig is, kan hij ook alweer een half metertje naar achteren. Ik neem lekker alle tijd. En zo uh, speelt Utrecht nu de tijd voor Forstermans. En uh, Nelis, uh, Cornelis probeert uh, dan uiteindelijk Duplant te bereiken. Ook dat lukt nog. Misschien komt er nog wel een 3-1 aan. Als uh, Duplant zijn tegenstander voorbij komt, dat lukt in eerste instantie niet. Dat doet uh, Kruis uitstekend daar als uh, gelegenheidslinder. Uh, en uh, Duplan nog steeds in balbezit met nog steeds kruisen voor zijn neus. En dan besluit Silberbouwer maar eens even rustig de wedstrijd uit te spelen. Terug te leggen naar Wuitens. Wuitens terug naar uh, Lenski. Le en Wuitens dan naar achteren gelopen. En dan uh, kan hij uh, de bal helemaal terugleggen naar voren. En dan staat er nog een speler klaar bij FC Utrecht om uh, in het veld uh, te komen. Dat is geen debutant deze keer. Dat is Sarota die klaar staat. Die heeft wel eens vaker meegedaan. Maar uh, dat is puur echt een wissel om de tijd. Ik heb even gemist hoeveel tijd erbij gaat komen... Drie minuten. Drie minuten inderdaad zie ik ook staan op het moment dat ik het roep. Drie minuten erbij en uh, daar zijn we wel bijna doorheen ook. Vorm met de lange haal naar voren toe. De bal weggekopt door kruisen van VVV. En dan voorin moet die worden opgevangen door bijvoorbeeld Boymans. De hele wedstrijd niet gezien, maar voor hem was het echt een onmogelijke wedstrijd om er wat van te kunnen maken. Hij heeft nauwelijks bruikbare ballen gehad. Daar komt Utrecht weer met de moesje afleggen op Lenski. Lenski op Brouwers. Brouwers dan in het centrum. De vrijgespeelde Strootman. Opvallend veel vrijheid vanavond gekregen. Strootman legt de bal breed. Daar staat Cornelissen helemaal vrij en zegt Havenkort. Het is wel goed zo. Utrecht neemt toch nog de drie punten mee uit Venlo, na nou, een 2-1 overwinning tegen VVV, een overwinning waar helemaal niets op af te dingen viel. Wat ik me afvroeg is, die is dat familie van die uh, uh, die oud-wereldkampioen Vrije Trappen nemen, uh, die oud-speler van Heerenveen, weet je dat? Of... Ja, hoeveel yieldrims heb je in Nederland? Ja, oh. Waarschijnlijk heel veel, <laughs> wij vroegen af. Uh, ik denk, misschien weet je het zo uit je hoofd. Nee, goed, nee helaas, uh, in de... zo ver nee. kom ik er niet oké. Goed, Twente tegen Herakles is inmiddels ook uh, afgelopen. Zoals we al eerder memoreren, vier doelpunten van Janko. Met rust was het al uh, 3-0. 1-0 Janko, 2-0 werd trouwens gemaakt door Luc de Jong... en die andere de overige drie, dus door Janko. De hype en do you know. Nog een kleine nou wat zeggen, een minuutje of zeven. En dan begint in de arena de klassieke tussen Ajax en Feyenoord. Een wedstrijd die eigenlijk al veel eerder had moeten worden gespeeld. Maar toen hij niet doorging vanwege het weer. Vanavond wel, Sim de Jonge ik was daar blij mee. En die houtkamp en Roland van der Geer, goedenavond. Want die goedenavond. Lag, geloof Goeien, ik met goed. de, de eerste poging lag hij geloof ik met koorts op bed. Ja, die ochtend was hij alweer wat aan de betere hand. Maar het is natuurlijk prettiger als je zeker weet dat je een aantal dagen vers bent, om het zomaar te zeggen. Ja. Maar inderdaad, hij, hij kan ook spelen. Ja, wie nog meer? Ja, nou laten we maar even de opstelling van Ajax doen in deze uitzending van been. Maarten Stekelenburg in het doel uiteraard. De aanvoerder ook van Ajax. Bij afwezigheid van uh, Suarez. En dan achterin van de wiel. Al de wereld vertongen. En Deli Blind. Hij speelt in plaats van Emanuelsson Die ook uh, er niet bij is vanwege blessureleed. Het middenveld met de Zeeuw. Eriksen of 10 natuurlijk. Die uh, jonge Deen die het uh, zo goed doet. Het oogappeltje van uh, Frank de Boer. En Eno uh, ook op het middenveld. Dan hebben we een voorhoede met Soleimani. Met Ebicidio, dat zijn de vleugelspitsen. En met Siem de Jong in de spits. Want eh, Suarez geschorst. El Hamdawi ziek, zwak, misselijk geblesseerd. En wil gewoon weg. Eh, dat eh, is zo overduidelijk in eh, Amsterdam. Maar toch, hij staat onder contract. En is gewoon ziek en geblesseerd. En er dus niet bij. Vandaar dat de Jong in de spits staat. En daar is hij best wel blij mee. Want die heeft in de afgelopen jaren al zes keer kunnen scoren tegen eh, Feyenoord. De eerste wedstrijd dit seizoen in Rotterdam eindigde in een 2-overwinning voor Ajax. Bahia voor Feyenoord en El Hamdawi en de Jong scoorden toen de doelpunten. En ja, Ajax wil gewoon heel goed optreden vandaag. In een kuip, die, of in een kuip, wat zeg ik nou? In de arena die aardig vol zit. Ik denk dat het gewoon uitverkocht is, maar zonder Feyenoord-supporters helaas. Die zullen ergens uh, elders in het land inderdaad via tv-schermen dan wel via uh, radiospeakers deze wedstrijd volgen. Op de achtergrond overigens het uh, geluid van uh, Peter Beense, Amsterdamse volkszanger die het uh, bekende voetballied Zweden uh, en tranen maar weer in stem gehoren brengt. En op enige bijval kan rekenen in elk geval in dit stadion. We gaan het hebben over Feyenoord, want in dat elftal wel een aantal opvallende namen. Bijvoorbeeld die van de jonge keeper Erwin Mulder. Hij is weer terug in uh, de basis, begon het seizoen als eerste doelman in uh, Rotterdam. Raakt vervolgens geblesseerd. Raakt dan ook zijn plek kwijt aan Rob van Dijk. Maar nu diezelfde Rob van Dijk weer geblesseerd is. En ook de Braziliaan daarleen niet helemaal fit. Stilt, uh, heeft Elwin Mulder zijn plek uh, terug. En uh, keept hij dus straks in deze klassieker. In de achterhoede ook een nieuwe naam. Overgekomen van AZ de Belg. Jules Zwerts. Hij maakt direct zijn debuut weer in uh, dit elftal van Mario Been. Excelsior, Feyenoord, maar ook Ado Den Haag. En AZ, daar speelde hij dus. En uh, Vitesse. En hij is dus op huurbasis terug in uh, Rotterdam als rechtsachter. Tim de, de houdt eigenlijk ziet, is de linksachter. En Bahia en Vlaar spelen dan in het centrum. Dan het middenveld. Ella daar en Camagelo Mococcio, de Zuid-Afrikaan. En op tien dan Luigi Bruins, de meest aanvallende middenvelder. En in de voorhoede, Wijnalden Hij weer van het middenveld naar links voor. Lucas Tanjos, de 18-jarige spits. Die één uh, derde dagen wellicht een contract met Inter gaat... Uh, en 4 miljoen gaat opleveren. En dan de debutant, de Hongaar, 19 jaar. Gehuurd van Uipes Docha. Christian Simon, hij start straks aan de rechterkant in de Feyenoord aanval. Ja, en ja, er is natuurlijk over gespeculeerd. Wat gaat Feyenoord hier doen? Gaat het de boel dicht timmeren of gaat het gewoon proberen te voetballen? Ik heb een beetje het idee dat Mario Been een beetje kiest voor het laatste. En pas tot voetbalbesluiten te komen als het nog gaat met dit elftal in, uh, in de tweede helft. We moeten het afwachten. De wedstrijd wordt geleid. Straks door Pieter Fink. Ja, ook nog eventjes die commotie rond Leo Beenakken. En zijn, zijn vertrek de persconferenties. Uh, de reactie van Mario Been. Nou, we hebben het allemaal meegekregen. Jij hebt rond de Kuip veel rondgelopen. Uh, veel gehoord, ongetwijfeld. Stel nu dat het uh, vanavond niet goed zou aflopen uh, voor Feyenoord. Denk je dat uh, het publiek, dat de fans zich dan gaan roeren. juist vanwege de situatie die nu is ontstaan? Nou, dat, dat, dat de fans zich gaan roeren, dat, dat is wel duidelijk. Maar dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met datgene wat er gisteren is gebeurd. A, moet deze wedstrijd in elk geval, daar mag geen vernedering in optreden. Uh, men is in Rotterdam-Zuid op dit moment realistisch genoeg... om te weten dat het niet eenvoudig is om hier met drie punten weg te komen. Een nederlaag, nee, het mag niet. Maar het moet vooral geen vernedering worden. Het publiek zal zich niet zo snel roeren. Waarom niet? Omdat Mario Been heeft aangegeven te blijven. En als er iemand op dit moment de rustgevende factor is in Rotterdam-Zuid... dan is het Mario Been. Het was anders geweest als Been zijn lot had verbonden aan dat van Beenhakker. Want dan was wel het cement tussen de stenen verdwenen... en had er uiteindelijk wel oproer gekomen... En, en om nog even op Benakker terug te komen. Uh, het tijdstip is natuurlijk buitengewoon ongelukkig gisteren van al die commotie. Ik ja. werd ook gevraagd gisteren aan Ron Vlaar. Verstoort dit jullie voorbereiding? Waarop hij zei nee, eigenlijk niet. Het is uh, ja, uh, het hoort erbij. Wij zijn gefocust, de trainer is gefocust en we gaan voor deze wedstrijd. Overigens dit is vuurwerk. Op de ja. Gelukkig. Waar. Je, op dit moment ja, nee, ik, ik wil je... niet op tafel zitten, maar dat... <laughs> voordat je denkt van het publiek begint zich nu al te roeren. A, ja. zij zie je niet natuurlijk, de Rotterdammers. En uh, nee, er wordt gekozen voor een prachtig sfeerbeeld voorafgaand aan, uh, aan deze klassieker. En dat wordt nu met uh, scherp geschoten. Ja, ik hoop, ik hoop dat tijdens de wedstrijd dit nog wel vuurwerk is. Ja. Ik weet ook niet of dit echt sfeervoegend is, maar er wordt geklapt, dus nou ja, het zal wel. Goed, het dak is open, hoop ik, zodat het ook uh, al die rook weg kan. Uh... Ja, wij mogen niet roken, maar. Nee, uh... nee zij wel. Het is niet eerlijk. Ragnar nog niet mee. Dan gaan we even naartoe in Alkmaar. Want uh, laten we even niet vergeten dat er nog een wedstrijd is om kwart voor uh, negen. Uh, AZ tegen NEC. AZ probeert aan te haken bij de top. En NEC probeert aan te blijven haken bij de, de middenmoot. Is dat een goede samenvatting? Dag, dan niet mij. Uh, zeker, Robert. goedenavond. avond. Nee, want uh, mocht het nou zo zijn... het is misschien niet het meest logisch om het heen te verwachten... maar dat Ajax vanavond verliest... dan kan AZ bij winst op de tegenstander... NEC, de nummer 11 van de eredivisie... gelijk in punten komen. Dan is het doelstal van Ajax weliswaar veel beter. Maar AZ staat gewoon vijfde... Ik noem het maar gewoon een prachtprestatie van Gertjan Verbeek. Die wel wat personele problemen heeft met de schorsingen nog altijd van Moreno van Dernbloem Jonatas, dat verhaal is bekend, zit in Brazilië bij zijn zieke moeder of oma. Nu ga ik twijfelen. En Pelle heeft Koorts Holmen bij de Azië-Cup kortom. Er ontbreken nogal wat mensen, maar er blijft ook heel veel kwaliteit over aan de kant van de ploeg uit Alkmaar. Bij NEC de belangrijkste afwezige nog altijd Gabor Babos. Hij heeft op trainingskamp wel wat gespeeld. Gaat deze week in het tweede spelen en zal dan vermoedelijk ook wel weer beschikbaar zijn voor het eerste elftal. Dan zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen doelman Sillessen die er nu staat en dus Gabor Babos de Hongaar. We zijn begonnen inmiddels 14 tellen in totaal. De eerste aanval van de wedstrijd is van NEC maar de bal wordt onderschept en zo blijft het dus 0-0. En de bal rolt ook bij de klassieker in de arena. De verslaggevers bij ajax Feyenoord zijn Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. 17, 18 seconden zijn wij hier bezig. 0-0 de stand tussen Ajax, nummer 4 in de competitie. 10 gespeeld, 5, uh, of 10 gewonnen, 5 keer gelijk, 3 keer verloren. En de nummer 13... Vijf gewonnen, vijf gelijk en acht verloren. Feyenoord. Het is een klassieker, maar niet als je naar de stand op de ranglijst kijkt. Laten we hopen dat het wel een beetje een spannende wedstrijd wordt. Als Toby al de wereld de bal opdrijft, over de middenlijn gaat voor Ajax. En zoekt naar de rechterkant waar de opkomende man van de wiel is. Maar die wordt niet gevonden. Want Tim de Claire wordt aangespeeld. En Tim de Clare schakelt onmiddellijk om. Gaat de middenlijn over aan de linkerkant. Castanjos houdt zich daar ook op. Speelt de bal weer terug naar de Kler... Dan zit er een uh, IRC tussen, dat is Soleimanië. En krijgt uh, Feyenoord de gelegenheid om rond de middellijn aan de linkerkant in te gooien. Wijnaldum terug naar Bahia. Hij breed naar de aanvoerder van Feyenoord, Ronvlaar. Kwartier, eerste kwartier, heel belangrijk voor Feyenoord. Hou je dicht. Dan uh, krijg je wat meer gevoel. Maar als uh, Ajax eroverheen walst en meteen één of twee keer scoort. dan wordt het een uitzichtloze avond voor de Rotterdammers. Nou, zover is het niet. Daar denken we ook niet aan. Als Deli Blind zijn eerste balcontact van dit seizoen in het eerste van Ajax heeft gehad. en wel met de handen, maar dat mocht. omdat het een inworp was en er balbezit is voor Jan Vertongen. die hem uh, rustig opzij schuift naar de andere Belg, naar Toby Alderwereld. Ja, Vertongen en Alderwereld. ze vormen een Belgische coalitie. waar men in eigen land politiek gezien jaloers op zou zijn. Het gaat uh, prima met die uh, twee achterin. Dat is ook de mening van Frank de Boer. Op het moment dat hij de bal eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig inlevert bij Feyenoord. Maar Feyenoord de Kler dat ook weer doet bij de Zeil. De Zeil bouwt een aanval op met die Rechterkant op gebied. Eriksen eerste schot op goal in de handen van Erwin Mulder. Het begint dus bij het foutief uitverdedigen van Feyenoord. Het direct de aanval ten hand nemen van Demi de Zeil. Korte combinatie en uiteindelijk de diepste middenvelder. Erikse gevonden in het schafschroep gebied. Maar heel veel kracht kan de jonge D niet zetten achter zijn poging. En daarom kan Erwin Mulder met een goed gevoel ook van. Geval deze wedstrijd beginnen. Want de eerste bal op goal heeft hij in zijn knuisjes te pakken. Hij moet nu met de voeten handelend optreden... ...omdat hij een terugspelbal krijgt via Makocho Vlaar. Vlaar loopt met de bal, maar die bal had zomaar erin kunnen schieten. Want het was een uitstekende kans. Slechte bal van Vlaar langs El Amadi een overname van Ajax. Via weer het bal de diepte in. En uh, dat is een goede bal. Uh, het hakje is ook heel aardig van Ebesilio naar Siem de Jong. Maar die kan de bal niet binnenhouden. En dan, of het is Eriksen die de bal niet... Nee, toch Siem de Jong die de bal niet kan uh, binnenhouden. En dus mag Erwin Mulder de bal weer in het spel gaan brengen via een doeltrap. Doet dat na bijna drie minuten spelen. De mist trekt langzaam op. De mist uh, veroorzaakt door dat vuurwerk vlak voor de wedstrijd. Maar zoals Robert terecht zegt, het dak is gelukkig open. En dus gaan we langzaam maar zeker weer zicht krijgen in de arena. Feyenoord wil uitverdedigen. Maar we kennen het concept van Frank de Boer. Op het moment dat de tegenstander balbezit heeft snel druk zetten. Tegenstander in verwarring. En dat werkt. Ook in minuut 4 van deze wedstrijd. Want op het moment dat Feyenoord wil opbouwen, wordt er druk gezet. En wordt de bal ook weer ingeleverd bij de Ajaxiden. Nu dus balbezit via Toby Alderwereld. Een van de centrale verdedigers die heel veel ruimte heeft om op te komen. De middenlijn over kan steken. En dan moet gaan denken aan... Aan een volgend station. Ajax mag niet meer de lange bal hanteren. Het moet allemaal via de combinatie. Uitzakken de middenvelders. Het is goed tot in den treuren tijdens de trainingsweek in Turkije. En Ajax probeert nu al schuivend, al schakend op de helft van Feyenoord. En ook van wat meters te maken. Al de wereld is de man die wederom voorwaarts gaat. En Soleimani aanspeelt aan de rechterkant. Soleimani met de voorzet vanaf de rechterkant op de voet van Bahia. Half uitverdedigd. ...opgevangen door Soleimani. Die komt de bal goed op Sim de Jong. Die kaatst hem terug op Soleimani. Maar daar zit de Claire goed tussen. Maar even een onoplettendheidje van Wijnaldum. Leverde nog balbezit voor Ajax op. Maar niet lang. Want nu is het Bahia die de bal moeizaam terugspeelt op Mulder. Op de doellijn trapt hij de bal naar voren. Dat was niet echt verstandig van Bahia. Maar het levert verder geen mogelijkheden voor Ajax op. Als Mokotja de bal nu kwijtraakt. En Feyenoord leidt vaak en veel balverlies op het middenveld. Op de helft van Feyenoord. Het is volgens nog. Zonder uh, gevolgen gebleven. Want na vier minuten staat het nog altijd 0-0. Maar Feyenoord moet dat toch niet te vaak doen. Nee, dat druk zetten. Hè? Je ziet Bahia. Raakt gewoon in paniek en speelt de bal bijna in eigen goal. Niet kijkend waar Mulder is. Wel die bal terugspelen op zijn eigen keeper. En voor hetzelfde geld ben je na vijf minuten al de miel. Het is nog 0-0. Als nu Eriksen wordt weggestuurd, de rechterkant gebied terugleggen. De Jong maait dan over de bal heen. En dus komt er geen poging richting de goal van Erwin Mulder. En kan Tim de Cler uitverdedigen. Maar uitverdedigen bestaat in de eerste minuten echt alleen maar in het in de voeten schuiven van de bal van de tegenstander. Dat doet de Kler nu ook. De man die nu de bal heeft is al de wereld. En die stuurt nu Van de Wiel weg. Aan de rechterkant richting de achterlijn. Voorzet van Van de Wiel. Dan Edicilio. Maar die is klein van stuk. Timt helemaal verkeerd. En gaat onder die bal door. Feyenoord verdedigd uit. Maar levert weer in. Het is een beetje kat muisspel op dit moment in de eerste vijf minuten. Veel sterker Ajax, steeds in balbezit. Het enige wat Feyenoord nog uh, heeft kunnen doen is uh, uh, uit de doelmond de bal wegrammen. En voor de rest eigenlijk niet. Als de bal weer de diepte ingaat, goede bal richting de zeeuw. Maar Erwin Mulder uit zijn doel, net vlak voordat uh, Demi de Zeeuw gevaarlijk kan worden. Maar Ajax uh, ligt duidelijk boven bij Feyenoord op het moment in de eerste vijf minuten van de wedstrijd. Het staat nog altijd 0-0. Eén kansje gezien voor Eriksen. Er zijn natuurlijk wat spelers die nog ontbreken bij Feyenoord. Terwijl Mulder de bal uh, op het hoofd legt van Van de Wiel. Van der wiel een overtreding maakt op Wijnaldum. Terwijl hij de bal wil wegkoppen. En schrijdszerechter flinke vrij trap geeft aan Feyenoord. Een meter of twee over de middenlijn. Wat aan de linkerkant. Leroy Ver bijvoorbeeld. Dat was in deze wedstrijd op gerekend. De aanvoerder van de Rotterdammers tegenwoordig. Maar hij is nog te geblesseerd. Knieblessure opgelopen voor de winterstop. Hij zal er binnen een week of twee wel zijn. En natuurlijk is het wachten nog op Cissé, op Thomasson, op Fernandes. Sarden bijvoorbeeld. Ze zijn er allemaal niet. En Mario Been moet het dus met deze mensen doen. Eerste aanval van Feyenoord in de maak. Nee, want Wijnaldum probeert Castanjos wel te vinden op de helft van de Amsterdammers. Maar doet dat ja, een beetje in de geest van de wedstrijd zo in de eerste zes minuten. Met een onvoldoende paas in de voeten van Vertongen. Ajax heeft het balbezit weer via Maarten Stekenenburg. Het gaat naar Van der Wiel en na zes minuten is de stand in Amsterdam 0-0. Van der Wiel nu over de middellijn aan de rechterkant van het veld. En dan is het even balverlies bij Soleimani die niet opletten. De bal gaat wel over de zijlijn via Bruins. En dus mag Ajax ingooien. Doet dat via Van der Wiel naar Aldewereld. Aldewereld naar Vertongen. Het spel even verleggen naar de linkerkant. Naar Deli Blind. Blind met links en rechts bijna even goed. Een tweebenige voetballer. Uitstekende voetballer. De zoon van Danny. ...heeft hem gespeeld op al de wereld. Die mag uh, vrijkomen. Doet dat dan ook uh, met alle liefde. Als Eriks aan de bal de diepte ingeeft richting Soleimani. Maar dat is goed doorzien door Bahia. Maar daar raakt hij de bal kwijt aan Soleimani. Soleimani met links. Net in het zijnet uh, is het weer een mogelijkheid doordat er zo slordig gespeeld wordt en onoplettend wordt gespeeld. Het lijkt wel alsof er uh, te weinig concentratie is achterin bij uh, Feyenoord. Want Bahia ze verspeelt toch simpel en kinderlijk de bal aan Soleimani. Die daar uh, de bal voor zijn linker legt en de bal al maar net langs de paal schiet in het zijnet. En zo weer een mogelijkheid voor Ajax. Eigenlijk weggegeven door Feyenoord. De Zeeuw heeft inmiddels de bal weer voor Ajax. Op de helft van Feyenoord. Aan de rechterkant. Combineren met de meegekomen Van de Wiel. Balletje even onder de voet. De Claire dreigt wel, maar doet verder niets. Waardoor Van der Wiel eigenlijk lang in balbezit kan blijven. Uiteindelijk besluit om de bal richting de zijlijn te spelen. Waar halfweg de helft van Feyenoord. Sulemani staat te wachten. Bal dan weer verder naar achteren. Naar Alderwereld. Ja, een beetje jagen van Castanjos. Maar niet dat Ajax er echt van in de war raakt. Even kort. Alderwereld en de Zeeuw. Dan de bal richting het schassopgebied. Ja, daar is de keeper. Daar is Erwin Mulder. Die in de eerste acht minuten toch beduidend veel meer te doen heeft dan zijn collega in het rood. Aan de andere kant, Maarten Stekelenburg die vooral toekijker is in dit duel tot nu toe. Lange bal nu van Erwin Mulder, komt terecht op de helft van Ajax. Maar daar is echt alles mee gezegd. Kastanjos kijkt er wel naar, maar kan er bij lange na niet bij. Stekelenburg heeft dan ook even meegedaan in deze wedstrijd. En geeft de bal aan Jan Vertongen. Vertongen. Gaat eens even kijken om zich heen. Wie loopt er vrij? Deli Blind aan de linkerkant. En die speelt er wel heel goed de diepte in. Studio. E Epistilio, e Studio snel. Maar laat de bal een beetje van de voet springen. Kan toch de bal voorgeven. En dan is het even aantikken geblazen bij Sim de Jong. Maar geen overtreding. Het spel gaat verder bal voor. En dan is het een kopballetje langs het doel. Door Demi de Zeeuw. Ebi die dat uh, weer deed de voorzet geven. En dat uh, goed gedaan heeft. Uh, maar de bal in de handen van Erwin Mulder. Feyenoord dat het heel lastig heeft in de openingsfase. Maar blij zal zijn dat het nog altijd 0-0 staat bij Ajax Feyenoord. Hier dus 0-0. Benieuwd hoe het in Alkmaar is. Ook daar is het 0-0. Hoewel AZ na zo'n 9 minuten spelen twee flinke kansen heeft gekregen. Want de eerste was er voor Elm na 5 minuten. Bal vanaf de linkerkant vanaf het middenveld hoog. Het strafzopgebied in van NEC en Elm kwam oog in oog te staan met Jasper Sillissen, de doelman van NEC. Maar die bal was moeilijk te controleren, die bal van Schaars en dus raakte Elm hem niet vol. En drie minuten later kwam de bal vanaf de rechterkant. Goed doorgeven van Berg Goetmansson richting Marcellus. Die kwam buitenom, plaatste de bal hard richting eerste paal en daar wilde Martens wel met het... Uh... Linkerbeen achter het standbeen langs, maar dat lukte niet en de rebound was er net niet voor Valkenburg. Kortom, AZ is sterker, hoewel NEC nu eventjes de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Maar een fatsoenlijke aanval van de ploeg uit Nijmegen hebben we, nee, nog niet gezien na zo'n 10 minuten spelen in een uitverkocht huis in Alkmaar. In Amsterdam gaan we ook richting de 10 minuten. Het is hier nog altijd 0-0 en richtingsverkeer. Ajax valt aan en Feyenoord kijkt toe en verdedigt. Maar gaat bij tijd en wijle aardig in de fout en heeft geen enkele grip op het spel. Ajax is dus heer en meester in die thuiswedstrijd tot nu toe. Dit is geen klassieker waardig eigenlijk. Ajax met het balbezit van de wiel gaat aan de rechterkant de middenlijn over. Komt dan wel Wijnaldum tegen, speelt even af naar Soleimani. Soleimani weer naar van de wiel. Het kan eigenlijk allemaal in een vrij kleine ruimte. En zo kan Ajax nu het spel gaan verplaatsen via Vertongen wellicht naar de linkerkant. Nee, Vertongen houdt even in... ...en gaat dan maar eens kijken en kiest voor Aldewereld. Het is inderdaad echt uh, niet te geloven... ...zo makkelijk als uh, Ajax mag voetballen... ...en mag komen en Feyenoord dat... Uh, ...een soort muur van een mannetje of tien heeft opgebouwd... ...maar uh, die muur die vertoont regelmatig steken... ...als uh, de jong de bal weer kan pasen... ...zo in de voeten van Eriksen. Eriksen uh, bal naar buiten... ...komt de bal bij Soleimani terecht... ...via van de wiel even terug naar Aldewereld. Alles op Stekelenburg na... ...op de helft van uh, Feyenoord... Kan Ajax gewoon lekker rondtikken, ondanks dat het daar nogal druk is. Maar zoals nu ook weer gaat de bal breed naar uh, Tobi Alderwereld. Alderwereld naar de Zeeuw. Het is aardig om te zien... Zit natuurlijk vrij hoog in de arena dat eigenlijk iedereen van Ajax continu in beweging is. Continu zijn er mensen die uitzakken, inzakken, uh, aanspeelbaar zijn. In dit geval Ebicilio, die nu de bal krijgt aan de linkerkant. Weg bij Swerts in de afstand. De Zeel vindt die wipt die bal richting het schafstopgebied. De Zeel wat aan de rechterkant geeft hem aan Van der Wiel. Die staat nog verder aan de rechterkant. Dan moet Van der Wiel bij de cornervlag eerst afrekenen met uh, Wijnaldum. Ja, dat uh, lukt dan niet. In dit geval is deze Ajax-aanval, die er veelbelovend uitzag, uh, op deze manier ten einde gekomen. Van der Wiel krijgt die bal niet onder controle. En Tim de Klerk krijgt dan de opdracht om ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied in te gaan gooien. Nou, vind maar eens een man die in beweging is. Want Feyenoord staat echt stil. Dood en doodstil. Het is inderdaad opvallend om te zien. Twee totaal verschillende ploegen. Alleen maar beweging aan de kant van Ajax. En bij Feyenoord staat het stil. Dat blijkt ook als de inworp zomaar weer ingeleverd wordt door Tim de Klerk. En Ajax op de helft van Feyenoord ook de bal weer zo kan overnemen. Met van de wiel. Die, of nee, Aldewiel. Die de bal heeft gekregen van Vertongen. En dan gaat hij weer met die grote stappen. De Bellag is nu halverwege de helft van Feyenoord en gaat dan op zoek naar een uh, vrije man. Is dat Eriks aan de rechterkant met moeite verdedigd door de Cler, Wel ten koste van een inworp. Ja, en er wordt heel veel gepraat, onder andere door de Cler en door Vlaar. Maar veel helpen doet het niet. Het enige wat het uh, positieve uh, aan het hele verhaal van deze wedstrijd... voor Feyenoord tot nu toe is, dat het na 12 minuten nog altijd 0-0 staat. Wat een metamorfose heeft Ajax dan toch ondergaan... als je ziet op welke manier het de wil aan de tegenstander kan opleggen. Terwijl bij 0-0 staat na 12 minuten Feyenoord waar eens iets gaat uh, ondernemen... via aan de linkerkant. Die op hoge snelheid ligt dan zo'n beetje via Ajax. Die er tegenkomt. Zelf nog eens een keertje onderuit gaat. En Ajax nu de gelegenheid geeft. Omdat die balverlies leidt om met een counter te komen. Eriksen doet dat dan niet helemaal goed. Speelt de bal achter Ebi Silio, Die hem dus eerst moet oprapen. Vervolgens aan zijn actie kan gaan denken. Vanaf de linkerkant. 1-0 aangespeeld in de as van het veld. 1-0 vindt de Jong. Die wil snel combineren met Soelemanis. In de Feyenoord daartussen. Appel voor Hens. Niet gegeven door Fink. En als Feyenoord dan weer uitverdedigd is het inleveren geblazen. In dit geval met Vertongen. Vertongen zoekt. Vertongen. Vindt, vindt De Jong en De Jong schiet over. Zo. Vlag bleven we omlaag, terwijl eigenlijk heel Feyenoord keek naar de grensrechter daar. Bij het Feyenoord-schapsopgebied van, hé, hey, staat die De Jong niet buiten spel? Nou, blijkbaar niet. Maar wat was dit, een vlotte aanval van Ajax. En daar kun je eigenlijk alleen maar applaus voor hebben, terwijl De Jong... Meters buitenspel staat. Nou, laat ik niet overdrijven. Hij staat een meter buitenspel. Maar wel zodanig opzichtig dat daar een vlaggetje voor omhoog had gemoeten. Het gebeurt uiteindelijk niet. Het gebaar van Vlaar is dus te begrijpen. Maar dit was wel een enorme kans. Naar een goede aanval van Ajax. Dan is het ook maar goed dat die bal er niet in ging. Want het was een uh, absoluut buitenspeldoelpunt geweest. Als Feyenoord in de aanval gaat met Castanje aan de rechterkant. Voor het eerst is het uh, Feyenoord in de aanval. Wel voor het doel net niet. Maar het levert wel de eerste hoekschop in deze wedstrijd op. Uh, opvallend genoeg een hoekschop voor Feyenoord. De allereerste. En uh, dus mag Feyenoord vanaf de rechterkant een hoekschop gaan nemen. Als wij zo dadelijk even naar het wereldnieuws gaan luisteren. Het nieuws van 9 uur kan ik melden dat na 13,5 minuten spelen... vanaf de rechterkant de hoekschop genomen gaat worden door de Hongaar... Christian Simon. Volgens mij is de eerste balcontact. bal komt voor het doel. Wordt weggekopt door Ajax, maar wel weer. Komt hij bij Simon terecht. Die gaat de bal even terugleggen. En dan komt het eh, toch nog goed voor het doel. Een mogelijkheid zelfs voor Feyenoord, maar de bal wordt naastgekopt. De eerste kans voor Lucas Tanjos gaat naast het doel van uh, Maarten Stekelenburg. En ik zei het al, we gaan uh, zo dadelijk even naar het nieuws. Het was een goede mogelijkheid hoor, een uh, kopmogelijkheid voor Lucas Tanjos. De eerste kans voor Feyenoord. Wij gaan even naar het wereldnieuws bij Ajax tegen Feyenoord in de Arena. Staat het na 14 minuten spelen nog altijd 0-0. NOS op 1. Het NOS Radio 1-journaal.